Gert Kluk met het NOS Journaal. Het treinverkeer in grote delen van Nederland is ontregeld door ijzel en sneeuw. De problemen duren zeker tot 12 uur vanmiddag. Daarna komt het treinverkeer waarschijnlijk weer langzaam op gang, zegt de NS. Door sneeuw en ijzel is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam, Alkmaar, Utrecht en Amersfoort. In het noorden van het land heeft het treinverkeer last van seinen en wisselstoringen. De NS had de dienstregeling in het zuiden van het land al aangepast vanwege het verwachte winterweer. Er zijn op de weg enkele tiental ongelukken gebeurd, vooral met blikschade. Rijkswaterstaat heeft op grote schaal strooiwagens de weg opgestuurd. Omdat er maar weinig verkeer is, bestaat de kans dat het zout niet goed wordt ingereden en de wegen glad blijven. De Sociaal Economische Raad gaat onderzoeken of het mogelijk is dat mensen een eigen pensioenpot opbouwen, maar toch collectief de risico's blijven delen. Dat staat in een advies van de SER aan het kabinet in het kader van de Nationale Pensioendialoog. Volgens de SER heeft het huidige pensioenstelsel zijn beste tijd gehad. De Raad heeft vier nieuwe pensioenvormen beoordeeld op haalbaarheid en heeft een voorkeur voor meer maatwerk. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld op maat beleggen en zelf beoordelen als ze veel of weinig risico willen nemen. In de SER zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd. In de Duitse stad Dresden is SPD-leider Gabriel gisteravond onverwacht verschenen op een bijeenkomst van de anti-islambeweging Pegida. Hij kwam luisteren naar de mensen die de afgelopen weken de straat op gingen. Pegida-aanhangers protesteerden in diverse Duitse steden tegen wat zij de islamisering van Duitsland noemen. Het bezoek van Gabriel is opvallend omdat de Duitse partijen tot nu toe niet goed weten hoe ze zich moeten opstellen. Gabriel pleit nu voor een open dialoog. Het weer is bewolkt valt neerslag in de vorm van sneeuw of natte sneeuw in het midden en oosten van het land. Kan daar ook even ijzelen met een grote kans op gladheid. De neerslag gaat uiteindelijk overal over in regen en trekt later vanochtend oostwaarts weg. Vanmiddag overwegend droog en soms zon. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. de van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten 2 kilometer. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen 3 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik doen we niet aan prijzen. niet nodig. Hoor we hoeven geen prijs uit te delen om even goed luisteren aan ons te binden. Doos Dancing Days, echt van heel erg lang geleden. Zo klinkt het, maar dat is niet waar, voor mij is het maar een paar jaar oud. Maar dit soort beentjes zijn geïnspireerd op de jaren 60 en jaren 70 maken dit soort muziek, namelijk en dat heet Dancing Days. Zeg de hele vlog tijd, met dit gevoel. Wil je ook nog binnenkort weer dansen? Moet je even bekijken, namelijk uh, in de krocht kan je namelijk weer op zondagmiddag, dus van ja. februari kan je geloof ik daar ook weer gewoon ouderwets dansen. Niet zondag al. Deze, Deze zondag? Deze is gratis en daarna moet je waarschijnlijk 5 euro per keer ja, betalen. Het is, nou, het is nou 5 euro om gewoon weer even lekker te dansen. Oh, oh man, dat is toch heerlijk. Gewoon mijn vrouw vindt het ook heerlijk om gewoon weer de tango te doen. Of misschien de quickstep. Oh, dat, dat kan jij allemaal? Ja hoor, ik, ik heb kan zelfs... Je dansen? Ik, ik heb eigenlijk Goudster. Echt waar? Om te ja. zeggen dat ik nou nog even een goede wedstrijd neer zou kunnen zetten. Nee, dat niet. Oh, dan gaan wij op de receptie van CFM. Oh, dus kwik... op, die, uh, op die zaterdagmiddag vanaf vijf tot... Ja, nee, de... vanaf zes tot negen, half negen. Ja. Dan gaat Ruud Janssen gaat spelen en het is in... Uh... Het is toch niet tot half negen, hopelijk? Zes tot half negen. Echt waar? Is, nou, het duurt toch wel langer? Want ik kan pas... Ik ben, grappig is mijn ouders, nou, ik vind het helemaal niet grappig. Die zijn ook getrouwd op 6 uh, februari. En die, die geven zaterdag? Ja, op een zaterdag. Nou ja, destijds niet natuurlijk, in 1965. Maar in ieder geval, dus ze geven een nee. feestje op die dag. Dus ik, ja, ik moet daar ook zijn. Dus ik baal als ah, ja. een stekker, dat kan ik niet op twee plaatsen gelijk. Nee, zijn. Nee, dat is waar. Prioriteiten, dus prioriteiten. Ik... Prioriteit, prioriteit, ja, prioriteiten. Nou ja, ja. ja, ja. Oh, ik neig wel toe om naar Zandvoort te gaan. <laughs> <laughs> ik denk, zij gaan nog wel een keer 60 jaar getrouwd worden. Maar goed, CRM wordt ze ook nog ze... wel een keer 30 jaar. Dat ook zijn kan ze, ook. 50 jaar getrouwd, is ze 50 jaar getrouwd? Is zijn 50 jaar getrouwd. Oh, dat is wel een hele speciale Maar ja, tafel. heel Wat bijzonder. het probleem is, dan, ja? zijn, dan zijn wij 30. Ja? En dan zijn zij... Oh ja, ook weer. 35, dan 55. ben je 60 jaar getrouwd. Ja. Nee, 55, dan, uh, dan kan ik toch wel weg blijven, toch? Naar 55? Ja, dat kan wel weg blijven. En zijn nu 50 jaar getrouwd. Ja. Ah, dat is wel inderdaad wel bijzonder. Ja, ja daar moet ik wel bij zijn. Het er zijn echt... weinig ja. mensen die dat uh, ja. nog... Uh, Yo, ik, ik lig gewoon echt, de rest van de tijd lig ik in feutus en houd ik om de bank. En nou toevallig krijg ik... Eindelijk is er een feestje. feestje twee op de, een twee feestjes op één dag. En ik oh. vind het echt zo irritant. Het is vandaag 24 januari, om weer even te plaatsen in de tijd. Zeg, wat is er allemaal gebeurd de 24 jaren? Nou, Wat ik in heel januari. bijzonder vind, dat Robert baden Powell de scouting heeft opgericht. Hey. En dit jaar is er dus ook weer een januarette in Haarlem en zo. En dat zullen ze ongetwijfeld aan gaan besteden... Dat uh, de vier. Hij is niet zoveel jaar. geleden. Het is niet uh, een juist aantal jaar geleden nog. Nee, oké. Okay. maar goed, in ieder geval, uh, grappig met scouting. Mijn zoon zit man ook weer op scouting. Ja. Echt leuk. Het zijn wel altijd apartelingen bij elkaar, moet ik zeggen. Maar het is goed voor de mensen om weer naar de natuur te gaan. Precies. Kijken of je kan overleven. Verder uh, in de Amerikaanse. Uh, in 1961, de Amerikaanse B-52. Crest boven North Carolina. En vlies daarbij twee atoombommen. Er is niks aan dat. Nee. Er is geen bom of zo. 1000 bommen en granaten. Maar zo gezegd, geen bommetje! Ja, er zat wel een bom in, maar gelukkig is die niet afgegaan. Maar het uranium van die bommen is eigenlijk uiteindelijk nooit meer teruggevonden. Dus waarschijnlijk is dat toch wel uitgegaan. Verhandeld. Ergens, verhandeld. verhandeld ja. Dus dat was in 1961. 1544, de uitvinding van de camera op Obscura. Ja, bijz bijzonder, hè? Ja, Toen ja dat, uh, te leuven. Het ja. verbaasde me. Want ik dacht altijd dat het in Amerika, dat daar de eerste camera vandaan kwam. Dat ze daar... Uh... Maar dat zou wel eens de eerste filmcamera kunnen zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja, camera obscura onder andere... De, de bewegende film, ja. Ja, werd onder andere gebruikt. Gebruik, dus uh, kon je op, op, op zeg maar, uh, op En uh, rond circus uh, kon je dan, zeg maar, in een doos moest je dan zitten. En dan kon je de, buiten, de buitenwereld zien op een soort schermpje. Op zijn kop Op ja, kop, in een schermpje. Ja, het ja, was ja, heel ja, ja, ja. En ook schilders gebruikten ze. Uh, van Rijn, niet van Rijn, maar uh, van Meer gebruikten ze, geloof ik. Ook uh, de camera ah. obscura om dingen te, te schilderen. Want daar was zo strak. Dachten okay. ze later, dat kan niet. Het grappige is wel dat de techniek wordt nog steeds gebruikt in de nieuwe... Zeg maar de, de, de basistechniek ja? wordt nog steeds gebruikt in de nieuwe camera. Daar nog steeds? Nooit, nog ja. wel? Oké, okay, ja. je zou denken dat ze het langer los hebben gelaten. Maar nog het, steeds door zo'n klein gaatje te draaien. Zeg maar, uh, ja, dat kleine gaatje. Je hebt de... Ja? ja, nu kom ik natuurlijk niet op de naam. Nou, je hebt een ring die je kan veranderen, waardoor je dat kleine gaatje ook kan maken. Zoeker, of heet wel weer? Nee, uh, de... diafragma. Diafragma. Precies. En als je die ja. helemaal klein maakt, dan is je beeld altijd scherp. Ja. En dat komt door dat kleine gaatje. Okay. In principe. Okay. Ja, door een klein gaatje wordt het altijd scherp. Goed. Nou, uh, nog iets In 1972, dat is toch ook alweer 43 jaar geleden, verschijnt Lucky de Leeuw voor het eerst op televisie. Lucky de Leeuw. Nou, ja. oh, daar heb je hem. Als je hem nou. Hip, hoor, dit. Goh. Ja, als je me nou... Lijkt het Popeye. Ja, dan lijkt het ook een beetje op het begin opgeschoeid. Dat ja. zou best kunnen. In 1984 komt de ik. eerste Mac uit van Macintosh. En daar was er een reclamespot bij. Je moet even luisteren, die is zo grappig. Ja, precies. Explosie. On januari 24, Apple Computer will introduce Macintosh. En je see why 1984 niet meer like 1984. En in het begin begreep ik hem niet. Ik dacht, nou, wat bedoelt hij nou? 1984 wordt niet meer zoals 1984. Maar dan geeft ik, oh wacht, dat is natuurlijk een boek over 1984. Waar de wereld helemaal veranderd is. En iedereen leeft volgens een vol bepaalde structuur. Die kan op geen eigen mening meer. Orson Welles heeft, geloof ik. dat ge oh, George Orwell. Die heeft het boek geschreven. En dat is een nee. grappige reclame. Dus het eerste Mac in 1984 komt op de markt. Ongelooflijk, man. Bizar. Andere dingen, die speelden? Uh, ja, de oprichting van de VVD. In uh, 1984. Oké. Okay. Nou, nou, dacht ik dat het veel ouder was. Maar dat is niet het geval. Dus uh, verder... Uh, en in 1848, de eerste goudfonds oh. in Californië. Het begin van de Gold Rush. So sorry. Gold! Ja. ja, precies. Ik, ik, sorry, uh, kleine rectificatie. Het was inderdaad 1948. 1948? Oké. Okay. <laughs> Niet 1984. Nee, ik dacht dat was nog heel lang geleden was. Uh, degene die uh, ook nog... Jaarig! Hey, ja, precies. Uh, ja, ik dat het wel. Uh, vandaag is hier jarig Desmond Morris. En uh, Desmond Morris, dat is niet Morris C van de VARA... die ooit zo'n uh, radioprogramma had. Met dat kleine stemmetje, de, huis, de weeshuis van de hits, dat is hij niet. Maar Desmond Morris is een televisiepersoonlijkheid... die uh, wetenschap heel leuk weet uit te leggen. En ik denk van, is daar een leuk filmpje van? Daar was een leuk filmpje van. Moet je even luisteren. Of over een miljoen species of animals on our planet... One species has come to dominate all other life forms and to alter dramatically the face of the Earth. It's a species that, if we remove its protective layer of clothing, <laughs> reveals a rather strange anatomy. Hmm. Yeah. A species I once referred to as the naked ape grappig. Dus hij legt dus uit dat de mens wel een bijzonder wezen is. Was was als dit? je namelijk de kleding weghaalt, dan zie je een aap een zonder haar. Oh, een echte ja, ja. aap. Oh, was dit Little Britain? Ja, daar lijkt het bijna wel op, ja. Ik dacht echt dat het Little Britain was. Ja, het, ja dat is wel een beetje dezelfde intonatie. Maar deze man is echt wetenschapper. Oké. Okay. Ja, dat is geen grapjes. In 1941, verjaardag van Amerikaanse zanger Neil Diamond en Neil, had... Aaron Neville. Zijn er te, ze zijn op dezelfde dag jaren allebei Amerikaanse zangers. Oké, okay, Neil Diamond. Ah? Ja hoor, en Aaron Neville, hoe klonk dat ook alweer? I don't know much. Oh, je moet je keel verschrapen? Is Er zit wat in je keel. Je hebt een, een kikker in je keel. Oh, oh, oh, oh. Ja, goed, Aaron Neville dus. En ze worden alle twee weer 74, hè? Nou, dat zou helemaal kunnen. Ja, 74. Ja. Maar ja, ik 4, zie de nu de foto van die Aaron Neville. En ik vond het nummer altijd heel romantisch. Maar ik vind het nou niet meer zo leuk. <laughs> ja, je Kun man, je zo hebben, hè? Die man wordt ook ouder. Uh, degene die vandaag ook jarig is, Daan Schuurmans. Ja, die ja, in elk televisieprogramma, elke tv-film ja. zit. Elk, noem het allemaal. Hij is echt ontzettend populair natuurlijk. Hij speelt soms de bad guy, soms een sukkel. En soms speelt hij gewoon de good guy. Hij kan, elke rol kan hij aan. Verder, Dennis van Leeuwen is ook vandaag jarig. Kennen we Dennis van Leeuwen? Geen idee. Nou, ik helaas ken hem wel. Zijn is namelijk van K, onder andere... Ja, en hij heeft er weer penjes ja. gespeeld. Hij is ook heel actief in het schrijven van nummers, dus het is niet zomaar een sukkel. Uh, het betekent wel iets voor de muziekwereld in ah. Nederland. Uh, ja, in 2003 werd de Heineken ontvoerder Cor van der Hout uh, op klaarlichte dag in Amsterdam neergeschoten. Wat ziek idee? En weg is hij. En weg is hij. <laughs> en mijn, uh, ik ben fan van uh, Nederlandse wiskundige en natuurkunde Robert Dijk Ja, Ja, wat is hij? Hij uh, is van 1960 en dus wordt dit jaar wordt hij 55. En uh, ja, hij woont nu in Amerika. Hij is daar uh, nu directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. En uh, hij is door Hans Klevers opgevolgd bij de KNAW. En dat is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. En het is een super nerd, maar hij is toch wel vrij sociaal in zijn doen als je hem zo ziet. Ja. En zeker bekend uh, door, gemaakt door Matthijs van Nieuwkerk in de wereld draait door en zo. Echt? Hij schijnt allemaal columns te hebben in de NRC. Dit doet hij nog steeds. Ja. Dus uh, ja, je kan nog steeds, kan je hem hier en daar kan je hem zien. jij ja, ja, vindt hem wel een uh, woestentrekkelijke man. Yeah. Nou, het is wel, het is, de mannen met macht is het gewoon. De mannen die veel in, uh, interessante <laughs> verhalen te vertellen hebben. Nou, als het toch over... het, daar hang ik aan hun lippen gewoon. Dat ja, hij, moet wel, hij moet wel over die Wikipedia, staat een foto van hem. Met een uh, hele oude computer op de achtergrond. Dat moet even anders. Ja, dat ja. kan even niet. Die computer is van mij 30 jaar oud. Daar kan je nog niet mee, uh, mee gezien worden. Ja, met ja, zo'n hele grote dat, bak. Dat, dat kan echt niet. Nou, als we het over met mannen en macht hebben. is even de laatste die we even noemen is Winston Churchill. Is overleden op 24. 20 januari. Winston Churchill... En hey, luister even naar hem. Heb je nou wat gedronken? ...zij in hun koers en in hun ...will their, need. We'll defend to the death their native soil. Hij was een hele goede spreker, maar je moet even heel goed luisteren wat hij allemaal zegt. Ja, ik kan ja, ik niet is helemaal vol. Uh... Ted Bundy is ook overleden oh, vandaag. De, de, Ted Bundy. Ja, kan hij was ook... maar 42 oh. geworden in 1989. Amerikaanse seriemoordenaar. Ja, hij ja. werd eerst voor twee, opgepakt voor twee vrouwen die waarschijnlijk vermoord had. En later bleek hij echt verantwoordelijk te zijn voor honderd vrouwen... die hij waarschijnlijk verkracht, vermoord heeft, vermint. Ja. Dat weet ik allemaal. Echt dramatisch verhaal als je dat leest. Is hij nou dood gegaan door, door, door, door, door, door doodvonnis? Of is hij vanzelf doodgegaan? Hij kreeg een doodvonnis, ja. Ja. ja. Maar als je hem ziet, die oogjes zijn een ja. beetje eng. Maar op zich is hij, uh, is hij niet uh, onaantrekkelijk. Op nee. Dus nee. maar zo zie je dames, kijk uit voor, voor aantrekkelijke mannen. Want die kunnen zo fout zijn. Als je ook zo'n jeugd doorneemt, denk je kan me ook wel iets voorstellen dat hij een beetje verknipt is. Buitenechtelijke zoon. Ja. En hij ging uh, in een huis voor ongehuurde moeders is hier geboren en uh, de moeder beweerde bevrijd te zijn door een zeeman met een naam Jack Worthington. En Jack de uh, Ripper denk ik eerder dan? Ja. Goed. Ja, nou, ja, dan, nog één nog iemand? Ja? Ik weet niet of je er een stukje toevallig nee? van mij ja? hebt. Jack Rebel. Jack Rebel? Jack oh, Is die vandaag echt. jarig? Ja, 1991 komt hij. Nou ja, zeg 24 de, geworden. Daar heb ik over een gelezen. Nou ja. ja, Jack Rebel heeft wel genoeg van gedraaid. Die man is gewoon in 2014 helemaal e geëxplodeerd. Ge ge gewoon erg man. Hij is bizar groot geworden. Jack Rebel gewoon. We draaien al iets van twee het jaar. Is, hij heeft wel echt een onwijs babyface. Ja, hij is echt een babyface. Hij is net zo oud als ik. Hij is ook een beetje de drama queen. Kan <laughs> ze ook ontzettend aan te stellen. Ja. Als je de documentaire over hem nog niet gezien, dan moet je het even doen. Want dat is echt een moeite waard. Echt een schattig kanaal. Tot, tot zover 24 januari door de jaren hey, weer. Dat was even een heleboel informatie in één keer. Een heleboel geschiedenis. Maar het is zo leuk ook. Hè. Volgende week weer een andere datum. S, de afterparty's ander Nederlands beentje, bedroom 4. Ja, daar is Elvis ook geëindigd. De Bedroom Floor. Maar goed, dat zal uh, deze plaat niet overgaan. denk ik. Minder dramatische gebeurtenis. Wilde nacht op de Bedroom Floor. Van de After Parties, net als een bandje wat uh, pas geleden ook weer uh, in de wereld door speelde natuurlijk. En ook uh, een, een nieuwe CD hebben gelanceerd. En binnenkort komen ze naar Concerto, is dat dit weekend niet, in uh, Amsterdam geloof ik. een platenzaak. Echt een platenzaak nog, hè. Daar kan je nog vanil kopen. Wat het dit jaar ontzettend populair gaat worden Wat weer. is dat, vinyl? Vinyl, weet je wel, is, uh... ja, gewoon een grote zwarte schijf met een gat in het midden. En een... Het is gewoon een plastic soort eigenlijk. Dus een plastic soort. Oh, ja, ja. Als we al dat plastic uit de zee we daar, daar weer vinyl van drukken, is het oh, probleem ja. opgelost. Ik zag wel weer in het kletskant van, nee, nee, klet, van de Zandvoortse krant dat, uh, dat ze toch hier in de Zandvoort erg goed bezig zijn met het scheiden van plastic. Ja. En dat ze dat wel willen blijven stimuleren. Weet niet, het was weer meer plastic opgehaald dan het jaar ervoor, geloof ik. Dus we hebben weer veel meer afvalstoffen gekocht. Want ik, ik doe wel mijn plastic apart. Nee, nee, nee, nee. Houd even positief. We hebben nog meer plastic gescheiden. Niet zeggen ah. dat we nog meer hebben gebruikt. We hebben nog meer gescheiden. Ja. Anders had het okay. weer tussen het gewone afval gelegen. Dat wil je niet, natuurlijk. Goed, nou, ik zie dat jij ook weer uh, iets anders... Ik heb uh, een schattig berichtje. Het schijnt ja. dat in Finland alle moeders... Aanstaande moeders krijgen een starterskit van de overheid... met daarin onder meer kleertjes, lakens, en speelgoed. Op de bodem ligt een matras, dus de doos kan ook als bed worden gebruikt. Oh. Dus de traditie gaat terug tot de jaren 30. En sommigen zeggen zelfs dat de doos ervoor gezorgd heeft dat Finland een van de laagste kindersterftecijfers ter wereld heeft. Door een doos. Door die doos. En moeders kunnen ook kiezen voor een vergoeding van 140 euro... maar 95% geeft de voorkeur aan een starterskit die veel meer waard is. En uh, iedereen is er heel blij mee. Maar ik weet, in Nederland kan je ook uh, ja, ja. de blije doos ophalen. Ja, en dan kreeg ik ook de opmerking van anderen van nou, mijn doos was helemaal niet blij. <g�en> dus ik zou blijven toch nog een blije doos kunnen halen. Dus, uh, ja. maar, maar het schijnt dus wel zo te zijn: er uh, uh, zit ook een foto bij. Van, is ook uh, door dat matrasje erin, is het gewoon een heel grappig uh, bedje. Oh, dus, uh, dit, is, de, er, zit, er zit wat flink? Wat in als het voor 140 euro, euro ja. zit erin. Ja, nou, ik vind het goed, uh, heel grappig. Ja, dat zit me ook. denkt dat, dat uh, als je een kind de vondeling wil leggen, dan uh, is dat een goede doos ervoor. Hè? Ja, zeker. De... deksel erop en klaar. Ja, nog een schokkende bericht natuurlijk. Uh, gisteren uh, hoorde ik het in Rotterdam. Is er ook een, een, een kindje van tien maanden is om het leven gekomen. Dat namelijk waarschijnlijk de vader het kind heeft mishandeld. Ja. En dan, ja natuurlijk de gemeente probeert ook zijn hoofd boven water te houden. Door, ja hoe doen we dat nou met toezicht op, uh, op families en gezinnen. Die, ja, die toch een beetje aan de rand van de maatschappij leven. Uh, ja, daar hebben we eigenlijk geen geld voor. Laten we daar studenten op zetten. Dus we hebben daar uh, front. Frontline, of nee, in ieder geval, ze hebben een soort uh, gemeentelijke instelling opgezet met vrijwilligers, studenten die er wel voor zijn aan het leren, maar nog niet helemaal Al de zicht op hebben. En die hebben daar uh, uh, begeleiding aan gegeven aan het gezin, maar niet helemaal goed op opgelet. En nu is dat kind dus doodgegaan, dus ja. Oh, ik hoop niet dat dit meer van dit soort dingen gaat gebeuren, want niet alles kan vrij, vrijwillig, hè? Uh, niet alles kan gratis, dus moet je soms wel professionele hulp bij houden. Dus uh, ik vind het wel uh, frontrust. Goed, Marcus. Ja, en uh, schokkend nieuws. Ja? Uh, aliens bereiden zich voor op een oorlog. Uh, wat de fuck, man. Ik, ik, ik bedoel, wat ik net zei, dat vond ik eng. Maar dit vind ik nog veel enger. Dat is, uh, vertel verder. Ja, uh, uh, Joe White. Een uh, ruimtejournalist. Die, ja? uh, die bekijkt dagelijks zeg maar, foto's van NASA. Ja? Ja? En hij ja? heeft nu een, uh, een, een, een foto op zijn Twitter gepost. Van, uh, van NASA. Ja? Van Mars. Waar je uh, ja, een voorwerp op ziet. Wat wel verdacht veel op een uh, revolver lijkt. Oh, krijgen we dus, uh, dat weer? Ja, dat, uh, nou ik moet zeggen, ik zie ja? de foto. Ja, ja, het zou kunnen. Ja. Maar voor mij is het gewoon een rot. Ja, ik Maar heb... dat, uh, ja, en dus uh, volgens hem uh, trekken de, de, de. Of hebben ze het misschien al geprobeerd, maar kwamen ze niet verder? De Marsmannetjes? Nee, oh, precies. Dus, uh, de, daar, daar ligt ook nog gelijk. Ja, maar, maar die is die, al verrot. Elias, met... ver, Elias verrot heel snel. Ja, ja, ja. Ik las lastig over dingen over de, de. Niet de Twin Towers, maar over de. Weet je nou, de piramides? Ja. ja. Dat ze dan boven de piramides gaan vliegen met drones. En dan meten ze allerlei soorten straling. die je normaal op aarde niet vindt. En die straling is, bevat energie. En uh, hoe is die dan gekomen? En hoe ontstaat die? En dan denken ze van ja. Uh, die piramides schijnen ook veel ouder te zijn. En pas geleden er is natuurlijk er ook iemand opgepakt. Die had namelijk wat, wat spul van die piramides afgeschraapt. Oh, dat nou, mag dat niet. Doe je toch niet. Dat mag niet. heel klein beetje echt. Een milligram nog wat. Weet je, als je het zou snuiven, zou er niet eens high van worden. Maar goed, dat hij meegenomen die is opgepakt. En waarom is dat zo uh, verboden? Omdat ze namelijk willen gaan uitzoeken hoe oud zijn die piramides. Want er zijn nog steeds verhalen dat die piramides veel ouder zijn. Ja. En dat er dus buitenaardse wezens. Die hier op aarde zijn gekomen, die hebben dus eigenlijk die piramides gebouwd om een soort energie. Gemaakt. Ja, die hebben zich zeg maar, een soort energiehuishouding uh, gemaakt voor hun vliegende schotels. Zeg maar, hun vliegende schotels pasten precies tussen die piramides. Dat zijn allemaal weer nieuwe theorieën. Ik ah, ja, vind ze maat wel eens interessant. Maar, het, maar, het sowieso zijn die piramides, zeggen ze dat die waarschijnlijk nog van voor de ijstijd zijn. Ja, ja. Dus dat is wel echt een serieuze auto. Zeg maar. Ja, echt. Serieuze shit, man. Dit. Dus uh, die revolver. Nee, is fit, al, hoor. Dat is uh, echt een retro uh, revolver nog. Ja. Het, is, dit, ja. het is wel grappig om die foto te bekijken. Overal zie je ook wel eens een gezicht in. Want een menselijk geest die is altijd op zoek naar een gezicht, naar herkenning. Dus ja. in een rotse partij zou elke gauw alweer. Hé, hey, er staat iemand. Er staat een gezicht. Dat is niet zo goed sorry. Nou, straks nog meer wetenswaardig. En de Zandvoortse. De Zandvoortse brengt we straks nog even. Weer eerst nog even een, uh, een stapje terug. Wat voor muziek gaan we eigenlijk draaien in. Uh, ja, in het, in, op het feestje, zeg maar. Op, uh, het is natuurlijk weer 7 februari, is het dan, geloof ik. Hè, dat we 25 jaar bestaan. Dink. Is onder andere deze plaat. Dealite. Groove is in the heart. Terug. Kan 1990, 25 jaar. The chills that you spill up my back. Keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what to come. I couldn't ask for another. So I couldn't ask for another. That's right. Your groove. Deeply dig, no walls, only the bridge. My samba dish, my krakatash wish. Sing it, baby. I Been told, he can't be sold. He's not vicious or malicious. Just a lovely and delicious. Truly delightful Making it doing it Especially at a show, show Feeling kinda high, Like a Hendrix baby. Music makes motion moves Like a maze All inside of me special especially yeah. No other rhythm Where I wanna be Come up flowing Growing with electric eyes You dip to the dive Baby you'll realize Baby you'll see The funk is hot of me Baby you'll see That rhythm is a key Get, get, with it, Can't it, think, quit it, quit it Stomp on the street When I hear funk, blue, blue, play a funk play Blue pop, pipe Follow her, shoot Baby just sing about the groove Singing, The in the Ik heb een videoclipje erbij. Dat we zeggen dat het 50 jaar oud is, dat. Nee, dat, euh, dat zou ik niet zeggen. Nee. Delight en dit soort muziek. En ook een beetje, wel, een beetje underground. Een beetje alternatieve muziek uit 1990. Kan je dus over twee weken horen bij het feestje van Zandvoort. In de morgen dan. hè, Niet uh, in de middag, maar in de morgen bij Toepalk Ja, het is dus, uh, half tien en om half tien. En uh, trouwens om half negen en om half tien doen we altijd even een klein overzicht van wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. En vorige week presenteerde Pascal Spijkerman zich uh, als uh, kwartiermaker. De DNA voor de retail en uh, horeca hier in Zandvoort. Hij wil dat ze meer bij elkaar komen, dat we gaan samenwerken en zoiets. En nu gaat hij de komende vijf maanden, tweeënhalve dag per week aan de slag. Om de ondernemers en de vastgoedeigenaren eigenaar en de gemeente samen te gaan werken. En hij gaat nu niet in het gemeentehuis zitten Dat dus je denkt van nou ik ga daar gewoon achter een kantoor achter een bureauje zitten. Van nou kom maar langs. Nee, hij gaat echt in het zicht zitten. Hij gaat in het tijdelijk kantoor in het glazen winkelunit in Jupiter Plaza gaat hij zitten. Die kan er gewoon even binnenlopen en je kan met hem gaan overleggen. Ja. Nou, ik vind het ja, een mooi uh, De jongen bing trouwens ook nog, hè? Ja, hij was uh, ook in de Raad in Haarlem. Oké. Okay. Ik weet het misschien, kent Mark hem wel van, uh, vanuit de krant en zo. Hey? Pascal Was spijkerman. Hij zat in de Raad in D66. Uh, je hebt geen flauw idee. Nee, nee, nee. nee. Hey, de gemeente Raad in Haarlem uh, volg ik niet heel erg. Oké. Okay, dus nog niet, nee. Maar hij is dus een collega van mij. Hij was dus uit dienst gegaan en dan yeah? anders gaan werken. En nu zie je via deze kant weer eventjes terug. Dat is uh, heel apart. Oh. Uh, er is uh, morgen is er de 10.000 stappenwandeling en het verzamelpunt anytime de oude hal en de open dansmiddag had jij het al over van de dansschool Rob. Maar daarnaast is het dus ook zo dat uh, komende vrijdagavond is er een uh, magisch concert, het harpconcert met een verhaal. En dat is dus in het Zandvoorts uh, Museum en het, het gaat over een magisch eiland waar het altijd lente is, waar iedereen gelukkig is, waar alleen maar harpisten wonen. En uh, de harp van Brandis. Oh. Brandis is de beste harpspeler van het eiland. En er komt nog een boze tovenaar, et cetera. Nou, het schijnt echt leuk te zijn. En het is dus in het museumpodium, kost een tientje. Je krijgt koffie vooraf, een wijntje daar, daarna. Het zit er allemaal bij in. En het is uh, altijd wel de moeite waard. Ik okay. het ik zie Marcus wil... Wat een ja. nachtmerrie om op een eiland te wonen waar alleen maar harpisten wonen. We oh, oh. er een, een beetje weeg van, denk ik hoor. Uf. Het is een magisch eiland, alleen maar lente. Magisch, en... magisch lijkt me nog wel leuk, maar alleen maar van die harpisten. Maar dat doet me dan denken aan het verhaal van Bambi. Van het is lente. Ja. Iedereen ja. Dus dat is natuurlijk wel weer leuk. Ja, een stampertje, stampertje lijkt me wel handig. Maar verder die harpisten mogen wij wel achterwege blijven. Er is een hoop... Uh, oh nee, je hebt nog even berichten. Ja, de, de, het Eneco Luchtduinenfonds is van start gegaan. En bewoners van, het, uh, van de kunstgemeente... Uh, sorry, de kustgemeente in de nabijheid van het windpar, uh, windpark Luchterduinen... Ja. is uh, in de gelegenheid ge, gesteld om... Uh, bij te dragen aan de verduurzaming van of aan de kustbeleving. Voor het fonds wordt jaarlijk 45.000 euro ter beschikking. Zo, ja. Mocht je nog ideeën hebben, dan... Uh, ja. Nee, ideeën niet, hè? Nee, oh, ideeën, is... ideeën niet meer? Nee, want dit is zo, je mag nu gaan oh. stemmen. Oh, je mag, mag gaan, gaan stemmen? Je naar www.luchterduiden.nl en dan krijg je een link... en dan kan je dus krijgen kijken, oh, god, wat vind ik nou het leukst? En uh, dan kan je gaan stemmen. Ja. En dan wordt er, uh, dat kan tot eind februari meen ik. En dan, uh, daarna krijg je in mei ergens uh, wat het gaat worden. Dus ik, ik raad alle mensen van Zandvoort aan. Kijk van wat voor ideeën er gemaakt zijn voor Zandvoort. Ik kies daar het leukste uit. En dan hebben wij misschien, krijgen wij misschien geld uit dat fonds. Ja, dat zal leuk zijn. En dan wordt dat uitgevoerd. En, ja. uh, maar het zijn wel allemaal mensen die hebben gezegd van... oh nou, de, wij doen iets voor de watersportvereniging. Nou, en wij doen voor, dit, uh, voor uh, deze en deze strandtent. Dus dat is wel een beetje naar hun eigen toe. Maar het is toch wel een leuk initiatief. Ja, het een vind, leuk maar initiatief. er zit er niet dingen in van we gaan de boulevard op. Ja, voor 45.000 euro kom je ook niet zo ver. Nee. Komt niet ver. Maar er ja. zijn ook wel veel, uh, noem je dat, uh, amateurverenigingen zo die zeggen van oh nou, wij we hebben wel een leuk idee. Ja. Het zijn best veel ideeën. Er waren 50 ideeën en er zijn er 28 zijn er door de eerste zijn selectie. Door. Die zijn door, dames en heren. Dus, dus nou, ik dit, zou zeggen, ga stemmen. Het is uh, een mooi gebaar. Ja. Het is een klein bedrag, maar je kan er toch, uh, heel veel, uh, toch wel mee doen. Kleine projectjes. Ja. ja, ik ga even kijken of ik de link op onze Facebook pagina. En dat kan zetten op mijn eigen pagina. Nog even. Je, hebt, je hebt tot 23 februari om te staan. Ja, okay. maar ik vind het uh, gewoon wel belangrijk dat het gebeurt. Uh, nog even, ook nog belangrijk om te melden... is dat een dubieuze praktijken van schoorsteenvegers... Er is een man hier in Zandvoort die werd uh, door een schoorsteenveger uit Den Bosch opgebeld. Uh, meneer, ik, uh, ik, ik, ik heb, kom toevallig even in Zandvoort. Is het handig als ik bij u nog even de schoorsteen komen vegen? En hij kwam langs en hij uh, zei, maar, over 12,50 euro 50, loop ik hem even, uh, ja sch veeg ik hem. En toen ging hij het dak op. En uiteindelijk kreeg hij een rekening van 424 euro voor zijn neus. Gelukkig, de man, 90, had zijn zoon op bezoek. En die zei ze van, wow, wow. Dat gaan we niet betalen. We gaan het eerst even uitzoeken. Uiteindelijk heeft hij het wel betaald, geloof ik. Dus dat is niet helemaal slim. Nee, maar... hij heeft alleen dat stukje betaald wat afgesproken werd. Oh, Dat had hij wel betaald. Oké, okay, dan heb ik het niet goed gelezen. Dat is goed om te horen dat hij die 400 euro niet betaald heeft... maar gewoon 12,50 euro. En uh, de schoorsteenwezen was er niet blij mee. En Het grappige is wel, vorig jaar probeerde ook iemand hem op te, op te liggen. En dat is toen wel gelukt. En dat was ook iemand uit uh, Den Bosch. Dus pas even op met schoorsteenvegers... Uh, ja, het is wel belangrijk dat het moet gebeuren. Want je kan er, uh, geloof ik, wel wat problemen mee krijgen. Maar uh, ja, duidelijk afspraken ja, zol maken. Zolang je je schoorsteen niet aansteekt, is het niet zo erg. Nee. Maar op het moment dat je hem aansteekt en uh, je hebt hem niet geveegd. Nou ja, het heeft ook te maken met. Heel vaak kijken ze ook even naar losse dakpannen... En dakgoot. Oh, mevrouwtje, die dakgoot loopt niet helemaal lekker. Dan zou ik die ook even schoonmaken. Oh, geen punt. Dan neem ik gewoon mee. 100 euro, dames en heren. Echt punt. Dan wil ik hem ook wel meenemen. wil ik ook de trappel even tegen het dak aan zetten. Helemaal geen punt. Dus wees gewaarschuwd. Schoorsteenvegers. vegers. Uh, laatste nog. Laatste nog. Zijn we, zijn we klaar? Ja, nou ja, ja al ik, al? Denk, ik denk het eigenlijk wel. Ja. Nou, kijk, okay, we zijn we klaar ermee, dames. Even tijd voor de Jolande Keuze. Billy Joel. Well? Billy Joel, well? ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah, My yeah. life. Voor jouw tijd. Nog wie? ouder dan 1990, dit geloof ik hè? Ja. is goed te klanken, maar het zit toch wel fijn. Go to hell. Nou, je verwens ik hem over die wel. Mogen we dat wel draaien? hij de aanstand geven? Ja, dat is niet... Uh, de vrijheid van meningsuiting is dat, geloof ik. Hè. Dat mag toch? Ja, ja, toen toch ook die Robert... Uh, hoe heet hij Die Niet op het dijkgraaf weer, hè? Nee. Oh, nee die die niet. Robert, uh, dat was de zanger. Uh, van, die had toch een liedje, een liedje van... Uh, nee, dat iemand anders. Van Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Dan loop ik heel de hele dag alleen in mijn ondergoed of in mijn blote reet. Het is even. Okay. Laat mij lekker leven. En dit is dit ja. eigenlijk ook een beetje. Dit is my life en ik maak het uit. Okay. Zo is het hoeft mij niet te zeggen wat ik moet doen. Dat doe nou. ik zelf wel. Ja probeer nog maar lekker opstandig te zijn. Maar straks wordt toch alles voor je uitgemaakt hoor. Ja zeker als je ouder bent. Van de, ja, ja ook dat. Ja maar dag. Ja sorry meneer we hebben vandaag even geen tijd voor u. Ja de vrijwilligers ja. zijn op. Dat was gisteren <laughs> ook bij je man bij het hond. er zat er een bejaarde man in de stoel. En dan kwamen dus twee dames. Hallo dan zijn we weer gezellig hè. En ondertussen even. Er zat één in zijn oor te kijken. En anders even zelfs selfie. Nou tot morgen maar weer hè. en dan waren ze weg. Ja dat nou, is echt verschrikkelijk. Even eh, kwaliteit aandacht. Ja, precies. Ja, precies. Nee, dat, ja. Uh, we, wees gewaarschuwd. Oh ja, we hadden het net toch over uh, mannen en in, uh, in plassen. Ja? En, uh, maar mannen hoeven dus niet oh. te gaan zitten tijdens de plassen volgens de Duitse rechtspraak. Niet gaan zitten? Ja, er was een zaak uh, aangespannen door een huisbaas. En die wilde 3000 euro uh, van een borgsom inhouden. omdat een huurder met zijn urine een marmeren vloer zou hebben beschadigd. En uh, ja, die discussie over staand of een plassen is echt een serieuze kwestie in, in, in Duitsland. En op sommige toiletten geeft een rood verkeersbord aan dat mannen niet mogen blijven staan. En tegenstanders van zittend plassen hebben er een speciale term voor bedacht... dat is iets wat benachtende zitspinkelen. spinklen. Zit spinklen spink is... Uh, Splinkeren. Uh, uh, Splinkeren. Pinkler. Ja, pinkler. En de rechter zei al dat mannen die blijven staan kunnen oprekenen rekenen... dat ze af en toe ruzie krijgen met hun huisgenoten. Vooral met vrouwen. Maar ze zijn niet aanspraken voor bijkomende schade... Hoewel wel steeds meer mannen hierop afgericht zijn, is staaltplassen nog altijd veel voorkomend. Maar het schijnt zo te zijn dat zittend plaster voor mannen ook voor mannen beter is, want de bekkenbodemspier kan dan meer ontspannen en de blaas wordt beter gelegd. Goed. Dus uh, dat je dat even weet, dat je ja. kans loopt op blaasproblemen. Het is bijna ook geen verschil tussen man en vrouw, oké? Nee. Het wordt ook steeds minder. Vrouwen krijgen carrière, vrouwen worden bij de hand en ze uh, mooi allemaal, allemaal gaan zitten, ook. En straks euh, hebben de vrouwen ook hun mannen niet meer nodig om te bevruchten. Hebben ze ook ah, iets anders voor bedacht. Nou, ik zou het toch niet kwijt willen hoor. Nee, dat is ook wel dat is goed om te horen van een vrouw. Ja, ja. Weet je, ik wel heerlijk vind, ik word, om lekker te knuffelen. Wat? Ik, die discussie. Ik, ja? ik, ik heb er nog nooit met iemand een discussie over gehad. Over de bril omhoog laten staan. Of ja? staan plassen of zo. Ja, ja plas ik, gewoon alles onder. Nee, nee dat, niet. Ik, dat snap ik ook nooit. Dat okay. Mensen misplassen, dat snap ik echt niet. Ja, ze ja, hebben toch tegenwoordig ik... ook zo'n toiletpot... en dan je, kan je dan zo'n spin in, uh, in, in plakken. Ja. En dan schijnen mannen daar op die spin dan te richten. Ja, vlieg. Ja, nee, dit, dit, dit is, ja, het is ook wel waar. Maar je weet, als, jonge, jonge, als jonge god plas je natuurlijk heel erg heel erg snel. Verme straal. Vermer straal. Maar als je wat ouder wordt, dan, dan druppelt dat er zo een beetje uit. Dan kan je beter gaan zitten. Ik kan echt soms wel minutenlang zitten ook. Denk ik, ach, ben je echt zo'n oude, oude druppelaar geworden inmiddels? Drup, drup, drup, drup. Nou, je moet zo naar je werk. Ja, ik ben bezig. Drup drup, drup, drup, drup. Nou, ik denk dat het nou wel klaar is. Ik zou dan toch maar je prestaat even naar laten kijken. Het is ja, zo in bijna, de krant denk ik. Dat ze naast het dus, jaarlijkse of tweejaarlijkse borstonderzoek voor vrouwen, ja? dat mannen ook vaker uh, uh, onderzoek zouden moeten laten doen aan hun prostaat. En dat nee. ze dan eigenlijk één keer in de vier jaar, of tussen de 50 en zeventig... één keer in de vier jaar gewoon uh, dit, even moeten testen. Dit is de emancipatie van mannen. Ja? De vrouwen hebben zo'n onderzoek, wij moeten het ook. Uh, nou, ik nee, het schijnt dan ik, toch dat er 300 die die mensen op tijd dan bij zijn. Ja. Meer dan, dan nu. Want het schijnt dus toch dat op het moment dat er wat is, dan is het vaak te laat bij mannen. Ja, okay. ja, en dan is dat niet leuk voor mannen. Want uh, dan nee. gaat die. Uh, ja, precies. Nou, ik, sowieso, ja. Het, ik bedoel, ik weet waar de prostaat zit ik. Heb het niet mijn favoriete bezigheid om dat te gaan laten onderzoeken. Maar ja, misschien, misschien uh, is dat wel een goed idee. Dat is misschien ons idee. Ja. Want, uh, uh. Je hebt natuurlijk wel een. Uh, een spannende gebeurtenis dit jaar, want je wordt 50. Dus dan hoor je gelijk tot de doel. Oh, ik, ik heb mijn leesbril net aangeschaft en nu moet ik dat onderzoek ingaan. gaan. Nou, het is, uh, is aftakel. Je moet gewoon ontspannen op het moment dat ze gaan onderzoeken. Goed, ik wil er even niet over nadenken, dames en heren. Nee, laten we het even nu doen. Oké, okay, dames en heren. Ze hebben een nieuwe single uit. Handsome Owens. Nederlandse beentje. Wat was die vorige hit ook alweer? Ja, haha, precies. Maar we hebben de midden terug te halen. Zeker als je 50 bent, is dat moeilijk. Dit is Tardus, die hebben we toe in de zaterdagmorgen, On the street, down from the ceiling, under your feet Bumps mm. like a rock, drifts like the blossom reflector of light van uh, Dead Poets Society. Oh nee, dat is een film, Dead Poets Society, met Robin Williams. Nee, dit was gewoon uh, uh, Handsome Poets. Ja, man, let is even op. Nieuwe single hier in de zaterdagmorgen. En het was even spannend. Jawel, zouden ze op het ijs kunnen gisteren? Dat was echt een grappig item. In elk televisieprogramma kwam het bijna voorbij. Zeker als we een beetje nieuws bevatten. Namelijk uh, de, de Friese Leo Schuil... 85, Jochem van de Vries. Uh, Jochem de Vries en uh, Herman van Geest. Die zijn 51. Echt zijn echt een wat oude knarren. Bijvoorbeeld die een die is nog heel jong. 51. Want als, uh, Ik, uh, als, als je rond de 50 bent, ben je nog hartstikke jong. En die zijn altijd uh, als eerste op het ijs. Die willen dan echt als eerste het ijs uitproberen. En dan denk je altijd van. Je zegt tegen die jongelui altijd: Jongens, niet op het ijs. Laat het nou even gewoon even rijpen. En dan kunnen we over een tijdje wel schaatsen. Maar nee, echt, staat je van die oude mannen op het ijs. Echt gelukkig. En je ging er op zijn mik. Echt, die ging echt zo. Die ging toch onderuit. Stuiten er zo op het ijs? Denk ja, is je straf. Laat het ijs met rust. Laat het gewoon nog even een paar, uh, paar dagen gewoon een beetje aanrijpen. Maar voor mijn gevoel is de hele tijd helemaal is. Zeg is, maar vandaag voor het eerst echt ja? koud. Hoe bedoel en, je? Nou, dat het, de, voor mijn gevoel heeft het de laatste tijd helemaal niet zo hard gefroren of zo. Nee. En toen hoorde ik berichten. Ja, de, de eerste mensen hebben al geschaat. Wat? Wacht even wat? Ja. ja. Gisteren ook in de erdoor was de, de, de, de zoon. Nee, niet de zoon. De broer van um, Wendermars. Freddy Wennemars was er. En het grappige is. Hetzelfde gebit. Hetzelfde uiterlijk. Ik weet niet of ze tweeling zijn trouwens. Het zou best kunnen. Dat Freddy en uh, andere Wennemars... Uh, oh, ook dezelfde manier van praten. Dat is uh, grappig om te zien. En alles werd natuurlijk gek van schaatsen. Was het hem niet gewoon dezelfde persoon? maar Met haar. Had die... oh, ja. <laughs> en met bril. Ja, dat zou kunnen. Ja, ze zeiden wel van... Uh, hij had namelijk geen uh, pas om te kunnen schaatsen. Met elf steden tocht. En zijn uh, broer wel. Nou, dat is niet zo moeilijk dan hè. Gewoon je uh, uitdruk een beetje aanpassen en dan kan je, gewoon, uh, kan je die pas gewoon gebruiken, dus je zoveel op elkaar lijkt. Ik, ja. Ja, het gaat uh, of we de 11 toch ooit zou kunnen rijden, ik weet het niet. Het is ook wel weer lekker dat het warmer wordt, hè. Het is ook wel weer, ja ik vind het ook wel weer fijn. En als ik nog schaad, dan ga ik wel naar de ijsbaan. Dat ben ik oh. ook weer. <laughs> lekker makkelijk, uh, toch? Daar ben ik het best met jou over eens. Ja. Ja, ik vind het zweertje is wel grappig als je uiteindelijk op het ijs staat met de koekjes op je tent erbij. Gezellig. S'avonds een beetje zo, hè, Dat je denkt, ja best leuk. Uh, goed, uh, andere dingen die we nog uh, de wereld in kunnen gooien. Nou, we hadden net hadden het over een man die uh, zoveel gewonnen had... omdat hij eventjes uh, twee, twee loten kocht om 100, euro te, 100 dollar te wisselen. Ja? Nou, schijnt dus dat in Frankrijk een man... die heeft, uh, uh, had een winnend lot en dat ja? wist hij niet... en hij had gekozen voor een abonnement van één maand... waarbij een validatietoestel willekeurige nummertjes kiest... en betaalde 2,5 euro per trekking. Bij het eind van zijn abonnement gaat hij gewoon zijn winst te bekijken... En, Eind vorige week dacht hij, nou, misschien zou ik toch eens kijken. Oh, oh. En zijn winst was groter dan 4.999 euro. Dus hij werd doorverwezen naar het hoofdkantoor. Ja. Nou, hij dacht dus, nou, ik heb 5.000 euro gewonnen. Het nou, was een grove onderschatting. Hij haalt hem Wil, wel ik, wil ik dit roeren hoeveel geld het is? Heel veel. Oh. 72.971.665 euro. Weggegooid geld. Ja, en daarmee wordt hij dus de zevende grootste winnaar... in de geschiedenis van de kansspelen in Frankrijk. Hij wil dus met het geld de wereld gaan verkennen... sterrenrestaurants bezoeken en een nieuwe wagen kopen. Is oh, hij wil echt de wereld verbeteren. Nou, dat nou, is nou, mooi nou, om te nou. horen. Ook zal de man een van zijn kinderen die net zijn job was kwijtgeraakt... financieel steunen. Maar jij die 72 miljoen... Die krijg je bijna niet op. Nee, ah, ik, jawel, hoor? echt verplicht. Gewoon kopen ver... jachtje, je bent er zo doorheen. Ja, okay. Ik zou dus inderdaad wel een mooi huis kopen. En, uh, en inderdaad, uh, je moet iets uh, regelen... dat iemand je geld voor jou belegt... en je uh, personeel aanneemt en zo. Belegt? Be je wilt nog meer geld verdienen dan? Ja, nee, maar dat jij daar gewoon wel van kan blijven leven. Want als jij inderdaad zo'n dure, oh. uh, dure leefstijl erop houden, van je gaat in zo'n huis kopen, uh, kopen in zo'n mansion... Ja? Yeah. Ja, dat kost natuurlijk veel geld. Uh, je moet personeel, uh, schoonmaakpersoneel. Iemand moet het zwembad regelen. Ja, en uh, ja. oh, mensen moeten af. jou Dat is dus best, moet... uh, best nog wel afzien, zeg, als je rijk bent. Ja, daarom. Dus ik, je moet het zeg, goed regelen al, mocht van je, voor. Je, Mocht je gewoon zoveel geld verdienen, een uh, keer ergens... Ja, steun gewoon een goede ondernemer of zo. Ja, nog meerdere ondernemers. Want ik bedoel, maar ja goed, er ja, wordt binnenkort weer wordt geld worden. bijgemaakt. Er is genoeg geld binnenkort. Alleen uh, uh, heel veel mensen worden wel weer gemotiveerd om het geld nu uit te geven. Want op de bank is het helemaal niks meer waard. Nog niet eens 1% rente. Nee, en... Ik hoorde ook laatst, dat was het nou niet de sprake van dat iedereen 3000 euro zou krijgen? Ja. Wat was dat nou? Echt was dat nou? Ja, dat was in een droom joh. Oh. <laughs> was in, nee, dat dat was denk, van, nou, als iedereen het krijgt, dan gaan ze allemaal gaan Ze denken... Oh, dat is extra, dat gaan we uitgeven. En dan heb je een enorme boost voor de economie. Ja, dat is waar. Misschien vandaag dat wel Maar je uit... krijgt het, maar je moet het, moet het uitgeven Oké. Okay. Ja. Oh. Ja, je, je mag het niet op de bank. Je moet het gewoon uitgeven. Je moet het, ja, dat zou wel een punt zijn. Dat het dan ieder geval met je rondgepompt wordt. Ja, nou. Dus dan dan kijk koop, waar jij, koop jij weer een mooie stoel. En wat koop jij voor 3000 euro als je het nu krijgt? En je moet het gewoon vandaag uitgeven. Ja, klaar. je moet het vandaag. Precies. Deze dag. <laughs> dat zou best wel heel leuk zijn. Dat zou echt onzin dat zou worden, zie ik in jouw geval. Het zou echt onzin worden in de stad. So. Ja, ja En je moet het nu uitgeven. Want Vandaag. Als je, als je ja. voor vijf uur nu hebt besteed, dan is het weg. Is het weg. weg naar de staat. Mooi. Zo. Wow. Ik, zou, ik zou het niet weten. Nee, mooie nou. televisie. Je, je, je gaat gewoon even zo'n uh, zo, zo winkel nou, in. Ik zou je wat kan dingen, voor een heel mooie stereo installatie. Ja, ik, kan, ik koop er geen keuken voor. Dat is een beetje jammer. is dus dit tekort? kort. Nee, Dat maar is toch je, weer jammer. Je, je kan toch beginnen. Ja. Hè, kunnen, we, kunnen we niet wat meer doen? Nou ja, misschien kan jij regelen dat je dat is nou met met mee Dan 10.000 10 euro? Dan neem ik, ik mijn keukentje. Dus nee. doe maar 10.000 euro. Je vader en moeder gewoon, die gaan met jou mee. En dan ga je voor 9.000 euro gewoon een keuken uitzoeken. Dat zou ook. Als ze me zo stimuleren. Dan... Ja, nou, je moet alleen de beslissing nemen op dat moment. 3.000 euro vandaag. Die Iedereen uitgeven. alleen wow. de beslissing nemen. Want dan schrijf je veel te wijs nadenken. Het moet ook it, een it, beetje in onze dingen worden. It, it, it, it, it. Mijn hersenen kunnen dit niet aan. Nou, een goede goede. Fiets, ik ga fluitend, uh, fluitend ik heb, ik de een dag in met dit gedachte. Stuk in mijn chatbot. I couldn't get off Een stemgeluid van Fallout Boy. Ik zag ze bij Gray Norton Show. En ik kom er zo een beetje half in toen ze aan het optreden waren deze band. Ik dacht, ja, wat is dit? Dat is ook weer zo'n bekende schelgeluid. Heeft hij. Ja, ik denk Fallout Boy, natuurlijk. Dit is niet, niet de nieuwe single die ze toen lieten horen. Maar wel een leuk stuk van die laatste CD, dames en heren. Ja, Fallout Boy. Dus een kids aren't... All right. Nee, er zijn alleen verontrustende berichten over kinderen hier in Nederland... die niet helemaal volgens de regel zijn behandeld. Oh. Ja, zet maar wat studenten op. Ja, wat vrijwilligers, dan komt het allemaal wel goed in de maatschappij. Wat meer op elkaar letten. Ja, nou, dat werkt niet altijd. Goed, het is bijna tien uur. Straks is hier een goede morgen zandvoort. En vanuit de Hoogland. De lijnen zijn weer oké okay bevonden. Dus je kan weer aansluiten voor een gratis kopje koffie. Goed. Hmm. Hmm. Gratis ook. Zit nu ook heerlijk aan de koffie. Ja. En heb jij uh, wat Mark? Ja, uh, Uber, die heeft een, uh, het bedrijf Uber heeft een boete gekregen. Uh, ja, het is een bedrijf wat, uh, zeg maar de taxi vervangt. Ja. En dat is door de rechter is het uh, ja, niet oké okay bevonden, zeg maar. Nee. Dus, uh, maar Uber ging gewoon door. Dus eerst kregen al drie uh, chauffeurs van Uber kregen een boete. En nu heeft het bedrijf zelf uh, 10.000 euro boete gekregen. 10.000 euro. Het ja. is nu een heel klein. Het is gewoon kan Klein geld. Dus dit is, dit is de, eerste, cool. de eerste boete, hè? Dus ja. Als ze nu nog doorgaan, wordt die alleen maar hoger. ja, het, echt, die taxiwereld was gewoon echt een criminele uh, circuit, weet je wel. Dan kon je zo'n uh, zo vergunning moest je kopen voor een halve ton vroeger. Toen Er, werd, uh, uh, uh, er is ook zo'n film over gemaakt. Toen een gegeven werd, werd vrijgegeven. En nu kan je gewoon Uber-taxi opbellen. En dan word je gewoon voor de halbe je uh, verplaatst. Ja, maar en, ja. En ja, dat gaat natuurlijk steeds meer instorten. Want straks zijn we ook nog de automatische auto. Dat schijnt dat uh, die in Nederland al volop getest wordt. En daar heeft de regering ook uh, groen licht voor gegeven. Het is ja, wel uh, apart. De, de regering is zelfs uh, deels betrokken bij de uh, ontwikkeling van een aantal van die test van een aantal Audi's die uh, elektrisch uh, ja. uh, rijden. Ze het hebben al, uh, de, de minister-president heeft al een elektrische, uh, of een... Uh, uh, zelfrijdende auto heeft hij al gereden. In zo'n klein, grappig waagdje? Nee, in een uh, Audi A A8. Een Limo. oh, okay. dus, uh... oh dat is Wel een beetje een grotere uitvoering. Maar... <laughs> zelfrijdende een zelfrijdende Limo. Er waren, waren drie, uh, uh, drie van die Audi's die uh, tegelijkertijd zeg maar, reden. En die reden gewoon tussen het, tussen het verkeer door. En die, die reden heel netjes. Gewoon... Uh, Ruimte geven. En, uh, Die is wel apart zo, en... Het is wel heel vet om te zien. Ja, het lijkt me ook wel. En de vraag is natuurlijk wel, als er dan wat gebeurt, wie is verantwoordelijk en uh, dat soort dingen allemaal. Ah. Moet je nou echt de hele tijd meekijken en de noodstop in je handen houden, de noodknop dat je denkt, oh, ho, ho, dat ho, gaat me net goed, dat gaat me net goed. Of Op kan je moment... gewoon echt een krantje lezen? Op dit moment denk ik de eerste paar jaar zal het nog zo zijn dat je achter het stuur moet zitten. Ja. Dus dan ben je gewoon verantwoordelijk als bestuurder. Blijkt me nog vermoeiender dan zelf rijden? Ja, misschien wel. Ja. Als je één moet schat, inschatten. Oh. Maar ja, ja, dat, ja, dat duurt misschien nog een ja, paar jaar. Maar dan krijg je alsnog ongelukken. Want mensen gaan dat niet doen. Ze gaan gewoon alsnog. Ja, alsnog mee. Uh, sturen. Ja, gewoon nee, alsnog zelf, zeg maar andere dingen doen. En dan, ze, en dan hebben ze een ongeluk en dan ja, ben je wel verantwoordelijk, maar je hebt niks gedaan. Zo. Nee, nee, nee. Ja, dat, is een, dat is een moeilijk punt. Dat is een overstap. Wie wordt uiteindelijk verantwoordelijk? Nou, nog laatste berichtje, uh, Jolande. Ja, ik zit nog, nog, eh, nog even te kijken naar het Eneco Luchterduinenfonds. Ja? Want je hebt dus uh, een, uh, een website, ik, ik heb de link erop gezet. En ik zie hier een hele leuke. Dat is voor de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming. Die willen dus een strandreservaat maken tussen Noordwijk en Zandvoort. En dan willen ze dus daar dus zorgen dat het strand wordt niet afgesloten... maar bezoekers worden geïnformeerd en gevraagd om een uitgezette route te volgen. Honden moeten aangeleid worden op dat stuk... En daar krijgt de zee een strandvrij spel, waardoor nieuwe duinen worden gevormd. En dan hopen we ze ook dat ze van die uh, lieve zeehondjes en zo daar allemaal in zitten. Ja, is echt... En uh, ik, ik zit ook te denken om over zelf op te stemmen. Maar ik weet niet of ik dat nu hier kan, want dan kan niemand van CFM weer stemmen. Nee, dat moet je het even Misschien thuis doen. Misschien moet ik het even thuis doen. Maar ik vind het wel een heel leuk initiatief. Ja, het is een leuk idee. Schave kijken zou ik duin. zeggen, wat, wat er allemaal is en wat je leuk lijkt. Ja, ja, en, uh, volg je hard, maar doe wel iets van Zandvoort. Ja, dat komt natuurlijk ook allemaal in het feit dat er windmolens worden gebouwd hier voor Zandvoort. En ja. daar zijn ze helemaal niet begonnen. En dat, ja, dat duurt niet zo lang staan ze er ook echt goed. Dit was Toebak Live op de radio. Ja, dat is ja, weer fijn. Tot volgende week. Tot, tot volgende, volgende week. week. En uh, prettig weekend. Prettig weekend. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.